6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een aantal Nederlandse militairen die in het buitenland op missie zijn... komt eerder terug vanwege de coronacrisis. Om hoeveel militairen het gaat en wanneer ze terugkeren is nog onduidelijk. Volgens persbureau ANP zijn het militairen die in Irak en Afghanistan zijn... Eerder vandaag zei minister Beineveld van Defensie dat er een Nederlandse militair in het buitenland positief is getest op het virus. De militair is volgens de minister geïsoleerd, zoals dat in Nederland ook zou gebeuren. Minister De Jonge is niet te spreken over berichten dat zorgpersoneel in Groningen eerder wordt getest op corona dan in de rest van het land. Landelijk is het beleid om terughoudend te zijn met testen, omdat er niet genoeg testmiddelen zijn. In de Groene Amsterdammer zei een arts van het UMCG in Groningen dat daar een ander beleid wordt gehanteerd van testen, testen, testen. Volgens minister De Jonge is ieder voor zich niet de manier om de crisis te lijf te gaan. Het RIVM vindt het nog te vroeg om enthousiast te zijn over de nieuwe coronacijfers. Die laten zien dat de afgelopen dag 34 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat zijn er minder dan zaterdag. Ook een aantal nieuwe besmettingen daalde. De RIVM hoopt vanaf deze week effecten te zien van maatregelen als voldoende afstand houden. Veel vakkenvullers in supermarkten zijn volgens vakbond CNV bang dat ze besmet raken met het coronavirus. Volgens de bond blijkt uit hun eigen inventarisatie dat de meeste klanten in de supermarkten niet genoeg afstand houden. En als de vakkenvullers er iets van zeggen tegen een klant, krijgen ze vaak een grote mond terug. Het CNV noemt dat ongehoord.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 I feel my Too, but you can't stop me no good.